In Qatar begint vandaag de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties. De belangrijke vraag is, hoe gaat het verder met de klimaatafspraken binnen, vanaf 2013? De 193 deelnemende landen moeten het eens zien te worden over voortzetting van het Kyoto-protocol... waarvan de eerste fase dit jaar afloopt. Kyoto is het enige wereldwijde klimaatverdrag waarin concrete doelstellingen staan. Bij een luchtaanval op een dorp in de buurt van Damascus zijn zeker acht kinderen om het leven gekomen...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 Aan de achterzijde van de HEMA was brand in een vuilcontainer. Twee auto's die ernaast stonden vatten ook vlam. En verder was er brand in een videotheek... en bij de entree van een uitgaansgelegenheid. De totale schade valt mee. In het ziekenhuis in Alkmaar is componist Simeon ten Holt overleden. Hij is vooral bekend van het Canto Astinato... een stuk van drie uur voor meerdere piano's. Het heeft een terugkerende, bezwerende melodie... en is een van de bekendste hedendaagse Nederlandse klassieke werken.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 Take a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 dream or oh, to Fruit is chocolate covered cherry. And sea less watermelon? Oh, nothing from the ground is good enough. Body ride. of the earth The sun was just yellow energy It was a living promised land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 We hey. We always be together. Sometimes things just don't work out like before. Life goes on and people grow out of things that fit before. 6.9. Zie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 standing next to me reaching for